keer dat je hem hoort als zijn er de Elsplaat plaat van deze week. Want vanavond gaan we weer een nieuwe kiezen. Je hoort de Ray Rainbow Valley van de Loverver uit 1968. Luisteraars, welkom. Het is weekend. Een beetje frames tijd zet natuurlijk. Hè? 7 uur. Nou ja, voor de afwas niet hoor. Dan kan je om 7 uur natuurlijk ook gewoon nog afwassen. Natuurlijk. En dat kwam allemaal omdat ik vandaag gewoon lekker vrij was. En ik ben bezig gaan fietsen en we hebben er 135 kilometer achterop zitten. En euh, nee, ik niet achterop zitten, maar gewoon op het zadel, maar we hebben dat erop zitten. Ja, zo moet ik even goed zeggen natuurlijk. En uh, ik ben eigenlijk pas een half uurtje thuis, dus het was even nog rennen, vliegen, wat nieuwtjes bij elkaar doen. Uh, weet je nog wel, nog even opzoeken. De playlist hadden we gelukkig al, dus het is allemaal nog gelukt. En daarom zeggen we welkom, luisteraars van de Avo Show en van Radio Els 558. Wat gaan we allemaal doen? Nou, ik heb hele mooie muziek van Keesje en de Sunset -Sain Band. Oh, die is, uh, die is regelmatig te gast hier. De trams komen voorbij. Easy Beats. Hip, Ria Valk. Jawel. Dimitri Dukarini. Ja, dat is een heel bijzonder plaatje. moet je gewoon even naar gaan luisteren. Julian Lennon en John Lennon, een soort tweeluik dus. De Rubettes weer eens een keertje voor de verandering. Joni Mitchell, Kony van der Bosch, omdat het plaatje ik niet meer kan draaien in de top 40. En ik vind het zo mooi, dus dan ga ik me gewoon in de avondshow af en toe eens draaien. En we hebben Shocking Blue, maar die komt pas straks, want we gaan eerst naar 1965, naar 50 jaar geleden. Oh, gezellige muziek voor de vrijdagavond, hier is Adamo, le fil du bord du mer. Je me souviens du bord de mer, avec ses pillotes ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïve autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire en or prunelle, qu'elles voulaient pratiquer le sport, pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore.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 Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie Mais des cordes l'été, je commençais à m'inquiéter Car sur les bords de la mer du nord Elle s'est remise à faire du sport Je tolérais ce violon dingue Sinon elle devenait maligne J'en ai eu marre, c'est typique la mer à boire. Je l'ai refait un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En dessous, en j'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faites pour qu'ils savaient leur plaire. Ondanks dat we twee uur later zijn, het is inmiddels al zeven over 7. zeven, staan er nog dertien files in Nederland en de twee grootste zijn op de A1, 9,1 kilometer tussen Naarden en Muiden en op de A7 tussen Tjaljerbert en Beesterswaag. Dat is de A7 Heerenveen-Groningen, staat ook 9,1 kilometer. De Ava Show. All hit radio. Radio Els. 558. Pot hè, van de blue natuurlijk uit 1972. Ja, trouwens, het was vandaag natuurlijk wel schitterend prachtig. Mooi najaarsweer. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat er een straf oostenwindje stond. De heenweg, want ik ben naar Wijk bij Duursteden gegaan. Dus daar gaan we naar het oosten toe. En dan over die Lekdijk. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik had uh, gewoon een beetje koude voeten. Ik had dan ook wel handschoenen aangetrokken. En het was gewoon wel een strafwindje. Dus het was even afzien. Maar goed, uh, dan kunnen we er ons op verheugen. Want in de terugweg had ik natuurlijk het windje heerlijk in de rug. Ach, zo vaak gedraaid in de top 40 de afgelopen maanden. En daarom wil ik hem nog eens een keertje draaien. 1975 van Conny van der Bos. En het prachtige, allemachtige drie zomersland. Omdat ik wist.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 Dan wordt het slede, verdroogde. de bloe.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 Ik vind het persoonlijk een van haar allermooiste hoor. Want Connie van der Bos is helaas veel te vroeg overleden. Ze is ook maar 65 jaar geworden. Dit stamt uit 1975. Welkom bij de Hava op Radio Els 558. We zijn tot 8 uur bij je. We gaan eens naar een gele taxi toe. Oftewel Big Yellow Taxi uit 1970 van Joni Mitchell. Paradise, put up a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 Dat je don't know what you've got till it's gone We pay paradise, put up a parking je I weet don't je seem to go. But you don't know what you've got Dat je gone. wat je put up a je En daar gaat de moet taxi. Ja, hij gaat weet er weer moet hoor. hoor je hoorde Johnny Mitchell hier in weet uit Show uit 1977 met Big Yellow Taxi. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. We gaan even wat nieuws doen voor vandaag, deze 30 oktober, de laatste afwasshow van de maand. Hè? Het referendum over het associatieovereenkomst met Oekraïne op 6 april volgend jaar gaat de gemeente veel geld kosten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor de organisatie 20 miljoen euro beschikbaar. Maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het organiseren van referenda bijna net zo duur als de Tweede Kamerverkiezingen. De kosten hiervoor waren in 2012 42,2 miljoen euro. Het gebrek aan financiële middelen zal volgens de VNG voor de kiezers lastiger zijn om te gaan stemmen. De gemeente kunnen minder stemlokalen inrichten. Prinses Beatrix heeft donderdag in Londen een staaroperatie ondergaan aan haar linkeroog. Dat meldt de Rijksvoorlichtingdienst. De prinses mocht het ziekenhuis na de polyklinische ingreep weer direct verlaten. Nederlanders zouden meer insecten, wier en peulvruchten moeten eten. Het zijn gezonde en duurzame bronnen van eiwit, dat stelt het kabinet vrijdag. Den Haag vindt aanpassingen van de voedselproductie en consumptie nodig om ook in de toekomst voldoende duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen. Volksgezondheid, milieu en veiligheid moeten centraal staan. Twee minderjarigen hebben mogelijk de brand in de parkeergarage in Maastricht veroorzaakt toen ze daar aan het spelen waren met vuur. De brand donderdag in de ondergrondse garage aan de Malbergsingel. Het pand van de supermarkt Jumbo daarboven moest worden ontruimd. Het doden van onverdoofde dieren, vooral van runderen, moet worden verboden. Dit schrijft een adviesbureau van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit in een advies aan de regering over rood vlees. In Nederland gebeurt het onbedwelmd doden van runderen, geiten en schapen om religieuze redenen. Dit resulteert in stress en pijn bij de dieren. Vooral runderen vertonen verzet bij de slacht. Bij onverdoofd slachten van runderen wordt vaak gebruik gemaakt van fixatieapparatuur waarmee het dier op zijn rug wordt gekanteld. Geiten en schapen verliezen over het algemeen sneller het bewustzijn, verzetten zich minder en bloeden meestal snel dood. De Rotterdamse moeder Djuska Zegedezi was afgelopen woensdag volledig in paniek toen ze haar baby in de kinderwagen tram. Vier inteelden, waarna de deuren dichtgingen en de tram wegreed. Moederen stond nog buiten. Het incident gebeurde bij het Macaroniplein in Rotterdam. De vrouw stapt achter in de tram en wordt bij het tillen van de kinderwagen geholpen door een conductrice. Op het moment dat ook de moeder wil instappen, gaan de tram deuren dicht. Ze ziet nog wel dat de conductrice haar portefeuille pakt, maar de tram rijdt al weg. Ja, het is me wat allemaal hè. <truimert>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 and why Mooi ja, ja, ja, ja, een beetje klimmerrock hè, maar alle een beetje zoetsappige klimmerrock vind ik dit. Jorrit de Rubettes uit 1976, een van hun laatste opnames zou het ook worden hoor. Jorrit the Reason Why. En nou ben ik blij dat ik even een lang plaatje heb, want dan kan ik eindelijk eens een bak koffie gaan zetten. Want ik heb nog niks gehad, want Els is met die vergadering al bezig. Ik hoor hier af en toe al flinke uh, dreunen met die hamer van er Dus het, het uh, voorspelt weer niet veel goed hoe dat allemaal gaat worden. <coughs> Excuus, ja, dat komt door het fietsen hoor. Ik ben eigenlijk een beetje gaar. En, uh, maar ja, goed, we doen even nog die af en show. zo, Zo erg is dat ook weer niet. Het is, uh, we hebben bijna de helft er alweer op zitten. Dus uh, het komt wel goed. En ik wil deze echt draaien. Want dit is zo'n mooi plaatje. En het geeft mij gelegenheid om even een bak koffie te halen. We gaan naar John Lennon toe. En daarna krijgen we Julian Lennon. Daar moet ik eigenlijk iets bij hebben. Moeten we even opzoeken hoor. Uh, twee, luik, twee, luik, twee, luik. Waar zit je? Waar zit je? Waar zit je? Ja, daar zit hij. We hebben hem gevonden, hè Twee Leuk. Die gaan we zo openen en daarna gaan we luisteren als eerste naar John Lennon met Dream. En daarna het 1984, Julian Lennon, dat is dus de zoon van, met Too Late for Goodbye. Twee Leuk, nu, nu, nu, nu, nu. <laughs> The Offer Show. Awful. klinkt wel lekker van Julian Lennon, maar ja, het is een beetje algemeen goed hè? Dus een echte grote topartiest is het nooit geworden, maar wel leuk om eens een keer terug te horen. Uit 1984 hoorde je Julian Lennon met Too Late for Goodbye en daarvoor was het Pa Lennon uit 1975 met Dream. Vind ik ook zo'n schitterend nummer en echt zo'n uh, oh ja plaatje hè? Oh ja plaatje. Ja. Dan hoor je hem dan denk je oh ja, die heeft hij ook nog gemaakt. Oh, we gaan hiermee beginnen. Ja, het moet ook gebeuren. Want waarom Zijn mijn blaadjes. Ja, Els is er niet, dus uh, ik moet ze zelf even opzoeken. 30 oktober is de 303e dag van het jaar. Er komen nu nog 62 dagen tot het einde van 2015. Wat gebeurde er allemaal vandaag op deze 30 oktober in het verleden? In 1897 in Café de Kruif aan het Houttuinen in Delft wordt de Delftse, Delftse Studentenbond opgericht en in 1955 jommeke de strikfiguur van Jef Nijs verschijnt voor het eerst in gedrukte vorm. En In 2012, nog niet zo lang geleden, de orkaan Sandy trekt een spoor van verwoesting in de Caribbean, de Verenigde Staten en Canada. Er vallen tientallen doden en miljoenen mensen komen zonder stroom te zitten. En in 1924 vandaag, de Wereldspaardag is 30 oktober 1924 in het leven geroepen op het eerste internationale spaarbankcongres van de Wereldvereniging van Spaarbanken in Milaan in Italië. Wat een zin zeg. Die dag is bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen. En vandaag in 1938 het hoorspel War of the Worlds van... Hg Wells, gemaakt door Orson Welles wordt uitgezonden op de radio in de Verenigde Staten en onder de luisteraars komt grote paniek. Ja, ja, ze dachten dat die Marsmannetjes echt waren gekomen. En in 1975 prins Juan Carlos wordt koning van Spanje nadat dictator Francisco Franco toegeeft dat hij te ziek is om nog langer te kunnen regeren. Even naar de sport, 1921, het Argentijns voetbal wint voor de eerste keer de Copa America door in de slotwedstrijd met 1-0 te winnen van titelhouder Uruguay. En in 1925, John Logie Bart schiet in Londen de eerste TV-beelden. Ja, je zou denken dat dat misschien al ouder is, nee hoor, pas 90 jaar geleden. En in 1990, Groot-Brittannië is geen eiland meer om... Half negen wordt onder het kanaal een verbinding van 5 centimeter tot stand gebracht tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Dan gaan we eens even kijken wie de jarig zijn vandaag of geboren als ze er niet meer leven natuurlijk. Dat was in 1735 John Adams. Hij was president van de Verenigde Staten en hij overleed in 1826. Dus hij is best wel oud geworden dan. Het uh, zijn er niet veel hoor vandaag. In 1916 John Opdam. Hij was Nederlands arts en ook meervoudig moordenaar. Hij overleed in 1983. En Bassi is vandaag jarig, oftewel Aad van Toor, Hij is natuurlijk een Nederlands artiest en uh, hij is van Adriaan, hè, van Bassi en Adriaan. En hij zag het levenslicht in 1942 en in 1960 werd geboren Diego Maradona, Argentijns voetballer en tegenwoordig ook af en toe voetbalquotes tot ik daar ook weer genoeg van had. En Pippi Pellens is vandaag jarig, zij zag het levenslicht in 1993, zij is een Nederlands actrice, volgens mij een GTST als ik me goed herinner. Wie zijn er dan overleden vandaag? Dan gaan we naar 1910 toen. Dat was Henry Dunant, hij werd 82 jaar. Hij was Zwitsers bankier en oprichter van het Rode Kruis. Dus wel een belangrijke man geweest. En in 2007 overleed op 79-jarige leeftijd Paul Reumer. Hij was een Nederlands cameraman en televisieregisseur. Oh, dat waren ze al. Dan gaan we nog even kijken naar de weerextremen voor vandaag in 1983 was de laagste minimumtemperatuur min 3,4 graden en in 2005 de hoogste maximumtemperatuur van 21,1 graden. Uh, even kijken, de langste zonneschijn die was 8,3 uur in 1949 en in 1994 toen was de langste neerslagduur maar liefst 18,1 graden. Ik heb muziekjes hier staan, die gaan we eens even opzoeken voor je. En dat is de moeite waard hoor, dat zijn hele leuke muziekjes. Als je hem misschien hoort, denk je, oh die ken ik nog wel. En misschien zeg je van, oh die ken ik helemaal niet. Nou, dan ken je hem nu wel als je hem gehoord hebt. We gaan naar Dimitri Duccarini en Katashok uit 1969. Meestal met zulke muziek gaat Els wel even meedansen. Maar ja, die zit dat te vergaderen met Dikke Baan en uh, Tom Plas. En, uh, er worden daar heftige ruzies uitgevochten. Ik hoor het in het kamertje hiernaast. Wij houden het hier lekker gezellig. Lekkere vrijdagavondmuziek hier. En je hoorde Dimitri Doekarine van Met Kata Kata Shock. We gaan toch maar even kijken naar uh, het verkeer in Nederland. Er zijn nog maar vier virus. Dat is de moeite niet waard. Maar er zijn wel wat meldingen over wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld. Er zijn wegwerkzaamheden op de A6, dat is emmeloord Joden. En de wegwerkzaamheden vinden plaats tussen Lemmer en Oosterzee. En op de A58 Bergen op Zoom, Tilburg. De linker rijstrook is daar dicht tussen knooppunt Prinsenviel en knooppunt, knooppunt Sint-Annabos. dus het valt allemaal wel mee, want die files, die, ja, de langste is eigenlijk uh, op de A16, 4,1 kilometer tussen Meer en knooppunt Galder. En dat is de. Antwerpen-Breda, Oh, daar heb ik vroeger nog wel eens gereden, ja. Ik zou nu geen snelweg meer op durven. Ik, uh, ik rijd zo weinig auto en dat gaat mij allemaal veel en veel te snel. Ik heb hier een hele leuke vrijdagavond muziek, ja, ja. We gaan in 1969, Valk en de Vrijgezellenflat. In mijn kleine Vrijgezellenflat ben ik wat van plan. Elke avond fijn, een lekkere man.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 Kunt je met zo'n jongen toch elke dag niet amuseren? Daarom ga ik binnenkort maar eens vreemde talen leren in mijn kleine vrijgezellenvliet. Het is een dolle boel. Als u komt, dan vang ik u wel in bed op een stoel. Ja, geweldig is dit hè, geweldig. Je moet zo'n tekst maar kunnen schrijven. Ria Valk met vrijgezellenvet flat uit 1900 en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 Every day, looking every way, trying to make a connection to find a piece of the action. Like a hungry poet who doesn't know he is close to perfection, choice is the question. Moonlight night after moonlight night, side by side, they will they cared to look, then they would see It's our return to fantasy Fantasy Fantasy Can you understand that in every man There's a need to unwind It's never been different Somewhere deep within there's another being You are somehow abusing By the person you're using Moonlight night after moonlight night Side by side they will see us right But if you cared to look then they would see Even een déjà vu hier, niet te geloven, luisteraars. Uh, vroeger, uh, als ik dit plaatje draaide op mijn kamertje boven, want zo oud is dit plaatje al, het komt namelijk uit 1965. Uriah hier, pre tuned fantasy dat even zijden. Dan kwam mijn vader naar boven, rendenderen van... Uit met die pokkerrie. En wat gebeurt er toen net? Els is natuurlijk aan het vergaderen. Die komt hier de kamer binnenstuiven met de voorzitter Hamer in de hand met... Uit met die pokkerrie. Ja, ja, ja. Het zal je maar gebeuren. Het is wel schitterend om weer eens een keer te horen natuurlijk. Maar inderdaad, in de afwashow doen we meestal dit soort muziek niet. Dan doen we meestal dit soort muziek Het 67. Deze beats, is Friday on my mind. Monday morning feels so bad. Live this seems to make me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own night looks good. Wednesday, just don't go To me. Tonight. I'll be my friend tonight I'll lift my head tonight I've got to get tonight Only I'll have Friday on my mind To the five day plan once more That world's new More than working for the rich man Hey, I'll change that scene one day. De stapavond hoor. Happy having fun tonight in the city. Dat was in die tijd ook al zo. De Easy Beats uit 1967 en natuurlijk met Friday on my mind. Vier, vier, vier, vier. Morgen houdt het rustige herfst weer aan. De laag hangende bewolking in het noorden lost in de loop van de ochtend op. Er is flink wat zon en het blijft droog. De middagtemperaturen loopt uiteen van 13 graden op de Wadden. Tot 17 graden in het zuiden. De zuidoostenwind blijft zwak tot matig, al ja, zo ja. meer muziek ja, ja. En dat is echt gebeurd hoor, dat zal denk ik dan wel in 1978 gebeurd zijn, dat heel New York zonder stroom zat en negen maanden later was er een geboortegolf of zoiets. De Trams maakten er een mooi liedje over, zo'n lekkere dansklassieker is dit, zo'n disco geweldplaat. New York City uit 1978 zoals gezegd. Oh wacht, het is alweer tien voor acht jongens, ik heb nog maar een paar plaatjes te draaien en ik wil... Uh, de klap op de knieënplaat, toch wel weer in ere, ouwe natuurlijk. Ik ver vergeet hem hele week al, ja, gisteren heb ik hem dan weer gedaan. En we gaan hem nu gewoon weer doen. En dat wordt een hele mooie hoor. Ook al de lekkere disco muziek uit 1979 van Casey en de Sunshine Band. Bum -bum -bum -bum -bum -bum -bum -bum. De klap op de knieënplaat. Casey, Casey, Casey is een sunshine band. We draaien hem hier heel vaak in de AFASIO. En dit is het nummertje, Come To My Island. Dat was Casey en zijn zijn band uit 1979 met Kom Toe Mijn Eiland. Ja. <laughs> Moet je wel een eiland hebben natuurlijk, anders werkt dat zo moeilijk. Uh, ik hoorde trouwens van de week dat Phil Collins weer gaat uh, optreden. Ja, die hebben, uh, jarenlang heeft hij dat niet gedaan, maar... Hij wil weer beginnen, dus uh, hij heeft geloof ik alweer een studio laten bouwen in zijn huis, heb ik begrepen. En hij heeft ook alweer een nieuw album bijna klaar, dus dat zal waarschijnlijk wel weer genieten worden. Ik heb als laatste nog maar eens een oudje voor hem, van hem opgezocht uit 1988, Too Hearts. Dat wordt de laatste in de overshow. Zeg ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en vergeet niet te luisteren morgen naar de top 40. Rond de klok van een uur of twee gaan we de top 40 doen van 40 jaar geleden en daar hebben we nu al ontzettend veel zin in. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag. Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is Poetekeloerisch afwasshow